Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn nu 60 Nederlanders veilig weggehaald uit Soedan. Volgens buitenlandse zaken vliegen die eerst naar Jordanië en van daaruit reizen ze verder. Correspondent Alice van Gelder zegt dat sommige Soedanezen woedend zijn over dit soort evacuaties. Dat ze zeggen van ja, hè, ze nemen nu alle buitenlanders weg, maar waarom brengen ze geen onderhandelaars naar binnen? Waarom brengen ze geen humanitaire hulp naar binnen? De landen toch vliegtuigen? Dus je kan je ook voorstellen, hè, nu dag tien gevechten, dat de wanhoop ook groot is en dat, dat komt er dus ook wel uit. Evacueren is niet zonder risico's. Al ruim een week zijn in Soudaan heftige gevechten tussen twee partijen die allebei de macht willen. Zeker 400 mensen zijn tot nu toe om het leven gekomen in het Afrikaanse land. In Rotterdam is vanochtend een explosie geweest bij een aantal huizen. Het gebeurde rond vijf uur in een portiek bij een appartementencomplex. Bewoners vertellen aan de regionale omroep dat ze letterlijk trillend in hun bed lagen... Ik schrok ervan. Ik hoorde een knallen. Ik was zo geschrokken. Ik moet je eerlijk zeggen, ik was zo geschrokken. Ik ben gelijk gaan kijken. Ik zag veel rook, helemaal mistig. Je kon iets niet beter zien. Niemand raakte gewond bij de explosie in Rotterdam, maar de klap was hard. Brokstukken van onder meer de deur liggen verspreid op straat. En een hoop Amsterdammers zijn helemaal klaar met expats, blijkt uit een peiling van AT5. De internationals die naar de stad komen pikken volgens de locals de huizen in. En zorgen ervoor dat de sfeer van de stad verandert. Ook op de Albert Kuipmarkt merken mensen dat er een hoop expats wonen. Naast me, beneden me. En nog, een, nog eentje verder naast me. Ik ken ze niet. Ze stellen in voor. Ik merk ja, dat er gewoon meer expats in de buurt zijn. Ik heb veel meer expat vrienden, maar ook veel meer expat um, buren. Ik kan niet eens Engels gewoon met ze praten. Weet je, I don't know, I don't know als ik iets vraag. Ja, waar moeten die experts dan wel heen? Nou, Omroep Flevoland heeft ook een onderzoek gedaan onder de inwoners. En daar zijn ze meer dan welkom. Het weer nog grijs en behoorlijk wat regen. Vanochtend trekt het langzaam weg, maar vanmiddag zijn de buien weer terug. Er staat ook een frisse wind. Het wordt niet warmer dan 10 of 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 En rij je in våren kanon. Ik wil berätta voor je dat ik een bot, ik ken een bot. En niet een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 Dat de werkelijk kan overal land. Ik trof att dat ik så zo veel. Maar anders, Gero zei: Ik heb geen bott. Ik ben een heel, heel, heel nu heel vreemd voor mij. Maar er is niets dat hoeft verklaren. Voor in mijn ogen is het It's time. But You somehow getting out of this conversation here. Yeah. You look stunning, this don't ask that question here. Yeah. This is my only fear that we become hey. beautiful people like designer clothes from the front row of fashion shows. is you Hated you